ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De informateur van de formatie, Kim Butters, gaat een marathon organiseren. Het gaat om marathonsessies met partijleiders van alle partijen in Den Haag. Hij wil dan van iedereen horen welke vorm van het kabinet wat hem betreft moet krijgen en met wie ze willen samenwerken. Dat zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Hij zegt dat naast die gemeenschappelijke basislijn op grondrechten... die Plastek heeft afgesproken met de vier partijen PVV, VVD, Nsc en BBB... dat er ook een solide financieel kader een voorwaarde is voor goede samenwerking. En ze moeten het eens zijn over de internationale positie van Nederland. Nou, Dan heb je het al snel over de oorlog met Oekraïne. De PVV denkt daar bijvoorbeeld anders over dan andere partijen. Maandag en dinsdag gaat Putters met de fractieleiders om tafel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is teleurgesteld dat Israël meer dan 3000 huizen wil bouwen op de westelijke jordaan -oever. Dat wil het land doen als wraak voor een Palestijnse aanslag eerder deze week. De minister zegt dat het plan niet meehelpt om vrede te krijgen tussen Israël en de Palestijnen. Sebastian Koertz, de oude bondskanselier van Oostenrijk, heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen van acht maanden. Hij zou hebben gelogen toen hij vragen moest beantwoorden over corruptie in zijn eerste kabinetsperiode. Koertz gaat waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak. En het was al bekend dat hij naar Nederland komt, maar nu weten we ook wanneer. Een happy meal voor volwassenen. Eind deze maand zal die beperkt in Nederland te krijgen zijn. In de VS werd de deal vorige maand al als een soort limited edition ingevoerd bij deelnemende restaurants. Hey, do you have the adult happy meal? Yes, we do. Hey, that's the Big Mac meal. This is what we're dealing with. Oh, I got the extra napkins. Ooh, there's the McNugget, buddy. Ja, de klant kan kiezen tussen een menu met een grote burger of een menu met 9 kipnuggets. En natuurlijk krijg je ook een speeltje. Je betaalt 12,50. Dan nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Vannacht wordt het fris. Het wordt een graad of 2. En morgen krijgen we zon, met later ook regen. En het wordt een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 man I'm here to spread love all over the world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 70s continues